Dikter Hank met het NOS Joaal. Het Nederlands elftal zit in de halve finale van het WK. In Port Elizabeth won Oranje met 2-1 van Brazilië. De Brazilianen kwamen na een minuut of 10 op voorsprong door Robinho. Ook in de rest van de eerste helft was Brazilië veel sterker. In de tweede helft deed Oranje het veel beter. In de 53 e minuut maakte Oranje gelijk. De voorzet van Sneijder ging via Brazilië speler Felipe Mello in het doel. In de 68e minuut zette Sneijder Nederland op voorsprong. Hij kopte een corner van Robben binnen. Kort Daarna kwam Brazilië met tien man te staan. Felipe Melo kreeg rood voor natrappen op Robben. Nederland moet nu tegen de winnaar van het duel tussen Uruguay en Ghana. Die wedstrijd is vanavond. Van der Wiel en de Jonken in de halve finale niet meedoen. Zij kregen hun tweede gele kaart. Denemarken gaat de man die cartoonist Westergaard in zijn woning belaagde vervolgen voor terrorisme. De verdachte is een Somaliër die met een mes en een bijl het huis van de cartoonist binnendrong... Westergaard sloot zich op in een beveiligde ruimte... waarna de man werd gearresteerd. Volgens de Deense aanklager was de man van plan Westergaard te vermoorden... om zo Denemarken te destabiliseren. De verdachte ontkent alle aantijgingen. Westergaard haalde zich de woede van radicale moslims op de hals... doordat hij de profeet Mohammed tekende met een bom in zijn tulband. Bij Geldrop woedt een grote heidebrand. Snelweg A67 is in verband daarmee in beide richtingen afgesloten... De brandweer bestrijdt de brand op de straaprechtse heide met groot materieel. Het vuur woedt inmiddels aan beide zijden van de A67. Hoe groot het getroffen gebied is, is onduidelijk. Er wordt rekening mee gehouden dat er in Gelder op huizen moeten worden ontruimd. Het weer nog volop zon, broeierig warm. Vanavond kan er vooral in het westen een regen- of onweersbui vallen. Morgen voor overal regen- en onweersbuien. Het wordt dan 22 graden in het westen tot een graad of 30 in het oosten. Dit was het NOS.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 7 uur. Tijd voor vrijdagavond live. Rechtstreeks vanuit de bar van Hotel Hoogland. De eerste vrijdag van de maand juli alweer, en dat betekent jazz. Samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Techniek Roy Haldeman. Vanavond ga ik veel zwart op wit presenteren. Niet dat lekkere droppoeder dat we vroeger graag, graag oplikten, maar veel piano jazz. Gespeeld op de zwarte en de witte toetsen. Met af en toe een stemmetje er tussendoor. Vorige week vertelde ik al tijdens mijn uitstapje langs de Donau een groot aantal jazz-CD's te hebben gekocht. Daar was ook het album Battle of Piano's bij. Vier CD's met allemaal jazzpianisten. Zoals Jerry Roll Morton, kroeg- en bordeelbaas. en tegelijkertijd muzikaal entertainer die ook nog veel jazzstukken heeft gecomponeerd. Zoals de overbekende King Porter Stomp... Dat was een eerbetoon aan piano virtuoos Oscar Peterson. Gecomponeerd en gespeeld door de Franse jazzpianist Claude Bolling. Een Oscar voor Oscar. Heette dit toch wel een zeer vingervluggenummer. nummer. We gaan maar even een langzamer tempo doen. Een walsje. Gecomponeerd door Bill Evans voor zijn nichtje Debbie. Maar in dit geval gespeeld door de fantasierijke jazzpianist Ahad... Jamal, Woltz voor Debbie. The years I'm giving Maybe I'm a fool maybe I'm... Zoals ik al zei, veel zwart en wit en af en toe een stemmetje. Nou ja, stemmetje, dit was het volumerijke geluid van Sarah Vaughan... met haar bereik van ruim drie octaven in de ballet Easy Living. Begeleid door de piano van Oscar Peterson. Terug naar de battle van de piano's. Met Earl Vata Heinz, wie zijn langjarige carrière eigenlijk uit twee delen bestaat... Modern en antiek. In 1920 begon hij al 17 jaar in het jazz. En de piano maakte toen nog een groot deel uit van het ritme. En werd honkytonkerig gespeeld. Ulf Heinz was enorm populair. Totdat hij in de jaren 40 in de vergetelheid raakte. Maar in de jaren 60 werd hij herontdekt. En bleek zijn spel te zijn meegeëvalueerd met het jazz. Hier is Earl Heinz in zijn oude stijl met On the Sunny Side of the Street. zet je duizend pianisten op een rijtje, hem haal je er altijd uit. Al Garner, heel rustig en bedachtzaam in I'm in the mood for love. Een duizendpoot van een ander kaliber op de piano was Oscar Piedersen, die daarnet net begeleidde. Nu strooit hij met de witte en zwarte noten in het bekende T for Two. Daar was weer een vocaaltje bij de piano met de song For All We Know. Diverse melodieën hebben in de loop der tijd om een of andere reden dezelfde naam gekregen. En uit welk jaar deze is, weet ik niet. Maar het was een mooie ballad, gezongen door de R&B en jazzzangeres Lala Hathaway. En mooi ingetogen op de piano begeleid door Joe Sample. Teddy Wilson was een pianist die faam maakte bij jazzmensen als Benny Goodman, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald en Billie Holiday. Maar hij had ook zijn eigen ensembles. In de rauwe wereld van de jazz was Teddy Wilson een gentleman. Luister naar hem in het nummer China Boy. Jimmy Jensie kwam uit een zeer muzikale familie. Aan het eind van de 19e eeuw werd hij geboren in Chicago en hij legde zich eerst toe op zingen. En pas in 1915 viel hij op door zijn leuke pianospel. Hij hield zich wel bezig met de boogie-woogie. maar nu was hij in een wat rustiger tempo te horen in een eigen nummer, Jimmy's Stuff. We gaan weer even naar de wat moderne jazzpianisten. In dit geval McCoy Tyner. McCoy Tyner werd vooral bekend door zijn spel in het combo van John Coltrane. Maar hier is hij te horen in een zeer vrije vertolking van Beautiful Love. Soul Song, gezongen door Etta James, ooit ontdekt door Johnny Otis. If Loving You Is Wrong. Fats Waller was niet alleen een jazzpianist, maar ook een echte entertainer. Hij werd slechts 39 jaar oud, maar ondanks dat korte leven liet hij een schat aan opname en enorm leuke songs na. Zijn eerste opnamen werden gemaakt in 1922 toen hij net 18 was. En door collega's werd hij de Zwarte Horowitz genoemd, vanwege zijn fabuleuze spel op piano en niet te vergeten orgel. Veel van zijn songs worden nog altijd gespeeld, zoals deze Honey Sugar, Rose, Fat Waller. Ruige uitvoering van het bekende Blue Rondo à la Turk door het kwartet van De Brubeck. We gaan het eerste uur uit met twee vliegen in één klap, namelijk een zingende pianiste. De en Roll met Crazy.